9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft marineschepen naar de Middellandse Zee gestuurd... voor de mogelijke evacuatie van Russen die in Syrië zitten. Dat heeft een stafje van het Kremlin aangekondigd. In verschillende Russische media zegt hij dat Rusland zijn aanwezigheid... in de Middellandse Zee aan het opvoeren is... voornamelijk voor een mogelijke evacuatie van Russische burgers. President Obama heeft een bezoek aan Californië afgezegd... om zich helemaal te kunnen richten op de Amerikaanse reactie... op het vermoedelijke gebruik van gifgas in Syrië... Hij zou volgende week naar Californië gaan. Obama wil het congres ertoe overhalen in te stemmen... met een beperkte militaire aanval op het regime van president Assad. Terwijl hij deze week op reis is in Zweden en Rusland... belt hij met sceptische congresleden om druk op hen uit te oefenen. Een commissie van de Senaat heeft al ingestemd... met een korte actie tegen de Syrische regering... maar de voltallige Senaat moet nog akkoord gaan... gevolgd door het hele Huis van Afgevaardigden.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 De recherche heeft bij het doorzoeken van een huis en een loods in IJmuiden... 520.000 euro aan contant geld gevonden. Voor een groot deel waren het biljetten van 500 euro. De politie was gealarmeerd door een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Instellingen die vermoeden dat een cliënt zwart geld wil witwassen... zijn verplicht hier aangifte te doen. Twee mensen zijn aangehouden. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm... en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 16... Morgen overdag eerst vrij zonnig, maar later meer wolken... en tegen de avond in het zuidwesten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan verkeersinformatie er staat één file op de 50 Breda richting Bergen-op-Zoom... tussen en princeviel en Ettenleur, 3 kilometer... en dat komt door wegwerkzaamheden. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad... En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer. Ja, nou, ik heb wel gesprekken gehad uh, met een uh, keuringsarts... ADD, Borderline, angststoornis. En die zei dus aan de hand van mijn dossier... Van, nou, je moet vooral niet met mensen werken... en vooral uh, eenduidige opdrachten onder constante begeleiding. Misschien ergens achter in een magazijn. Die man, die weet echt niet wat hij zegt. Ja, het is wel triest. Nou ja, daarom ben ik zo blij dat er nu hulp is voor die mensen. Uh, de hulplijn voor die mensen zonder uh, psychische ziekte. Zit er zitten mensen die psychische ziekte hebben gehad of hebben en u graag van uw problemen afhelpen. Bellen 0900-0727. 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van sieren. Dit is Radio 1, BNN Today. Erik kortom, Het is drie minuten over negen. Topkoks Julius Jaspers en Joris Berendijk zijn hier, zitten tegenover me. Komen net terug van het Mad Symposium. Dat is de plek waar alle topkoks ter wereld samenkomen. En het thema van dit jaar was guts. En dat kun je uitleggen als lef. Maar dat kun je ook uitleggen als ingewanden, Joris. Zo is het. En we hebben allebei gezien. Dus uh, we hebben ingewanden voorbij zien komen... en we hebben mensen voorbij zien komen met een verhaal over lef. Ja, Julius, ingewanden uh, is voor ons Nederlanders niet... daar houden we niet zo heel erg van, geloof ik, hè, Vel. Uh, valt wel mee. Maar als je het echt puur over de ingewanden, zeg maar de darmen ja. hebt... dat wordt in Nederland toch... en de pens wordt voornamelijk uh, door de dieren gegeten. in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Chinese keuken... Waar lever, dat, uh, lever, longen, hart... Nee, dat nee maar het, dat zijn ja. organen. Dat ja. Dat is lastig. Ja. Uh, dat, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen, vind ik. Ja. Oké, okay, dus, dus uh, die mag je niet tot ingewanden rekenen? Uh, uh, Joris? Ja? Uh. Ja, goed punt. Goed discussiepunt. Ja, ja eh, laten we, we daar eens ja. een half vuurtje over gaan. Nee, nee, nee. Je hebt organen, hè, ja. de, uh, lever, hart, uh, de nieren, hersenen. Ja. En, en dan heb je ingewanden, dat is echt de guts, de, de, de, de, de trip, maag en darmen. de maag ja. en darmen. En, ben je een liefhebber? Uh, van de maag op Chinese wijze met uh, zwarte bonen en uh, uh, uh, chilipeper... Ontzettend oh. lekker. De, de, de triep uh, tot Andouillet gemaakt met zes aardjes in de buurt van Lyon. Dan jaag je mij hier het Mediapark mee af. Zo ontzettend vies vind ik dat. Dat heb ik, dat ook ik ook een keer in Bretagne gegeten op een barbecue. Die man zei, nee, en te sneken. ik hem dat ik een graf trok." Nou, alsof je in een zak ben de uitgezet. Vrees ik. Nou goed, zometeen meer over dat symposium en over lekker en iets minder lekker eten misschien. Onze kruimtsaar Mick van Welie zit hier ook te linkerzijde van me. Ben een fan van Ingewanden? Nee, nee, ik hou ontzettend veel van eten en van koken, maar ik ben geen fan van ingewanden. Nee. Nee. Met jou praten we zo meteen over de meest creatieve manieren om drugs te vervoeren. Wordt dat wel eens verpakt in uh, worstjes, in een vlees, denk je? Het dat wordt wel zeker wel. ook in eten verpakt, en daar gaan we het straks over hebben. Want ik ben wel benieuwd of uh, misschien de kok hier het wel eens hebben meegemaakt. Heel mooi. Uh, wil, wil je zien hoe we hier met z'n allebei zitten? En dat is heel cozy en gezellig. Ga dan naar radio1.nl en dan klik je op de webcam. En als je mee wilt praten kan het ook via hashtag BNN Today. You got it! Deze houthakker die zich langzaam verloren in dit soort liedjes. The best of me hoorde je van Brian Adams. Ja, morgen komt terrorist Samir A. vrij en daar is niet iedereen even blij mee. Het Openbaar Ministerie vindt hem nog steeds een gevaar voor de rechtsstaat... en had hem het liefst nog een jaartje langer laten zitten... maar hij heeft nou eenmaal twee derde van zijn straf uitgezeten. Gerlof Luistera, goedenavond. Ja, goedenavond. En vorige week werd, werd hij dus bekend dat hij morgen vrijkomt. Um, iedereen weet dat... Uh, is hij niet gewoon al via een zijuitgang al, uh, al weggevoerd om uh, niet al te veel pers erop af te laten komen, zoals ze bij Holleder hebben gedaan? Ja, dat kunt natuurlijk nooit uitsluiten, maar morgen moet het Openbaar Ministerie ook de voorwaarden bekendmaken. Dus ik denk dat ze dat, uh, dat ze even tot morgen wachten, maar ja, het zou kunnen. Ja, twee derde van zijn straf uitgezeten, zeg ik net. Is dat, ja. is dat, het, is dat het criterium om hem vrij te laten? Want daar kan het Openbaar Ministerie natuurlijk nog bezwaar tegen maken, lijkt mij, of niet? Dat uh, iedere uh, gedetineerde heeft uh, de recht op hè, om na twee derde van de straf uh, onder voorwaarden vrij te worden gelaten. Het openbaar ministerie heeft uh, gezegd van ja, wij vinden hem nog steeds gevaarlijk. Hij is niet gederadicaliseerd. Hij is nog steeds een, een overtuigde terrorist. Mm -hmm. um, en bovendien heeft hij zich uh, tijdens de detentie nou niet echt voorbeeldig gedragen. Hij had bijvoorbeeld een smartphone uh, op zijn cel in een persik... Uh, uh, blik? Ja, dat mag niet. Uh, vraag hoe hij eraan gekomen is, maar vooral wat hij ermee gedaan heeft. Uh, dus ja, ik kon me best voorstellen dat het Openbaar ministerie om die twee redenen zei van wij vinden niet dat deze meneer naar buiten moet. Maar dat is dus blijkbaar niet genoeg om hem nog langer vast te houden. Want de vraag die je terecht stelt is: hoe komt iemand aan een smartphone in zijn cel in een persig blik? Dan is er toch meer aan de hand dan dat er alleen iemand een, een, een stukje droge worst voor meer naar binnen staat. ...wat uh, gaf hij mensen buiten instructies, uh, liet die explosieven uh, kopen... ...wat op een gegeven moment ook uh, het vermoeden was tegen hem, dat kon niet bewezen worden... Ja, hij zei zelf, ik, uh, ik was op zoek naar een huis in de Verenigde Arabische Emiraten... want zodra ik vrijkom, zei hij, dan wil ik met mijn vrouw en twee kinderen... zo snel mogelijk uit Nederland weg, want hier heb ik niets uh, meer te zoeken. Dus hij heeft die smartphone gebruikt voor, de, voor, voor Funda in de <laughs> Verenigde Arabische Emiraten? Ja, waarschijnlijk. het is natuurlijk een beetje een uh, ongeloofwaardig verhaal. En uh, je zou toch uh, aannemen dat uh, de, de speurneuzen van justitie... hier uh, die hele telefoon leegtrekken om te kijken met wie hij allemaal gebeld heeft... en door wie die hier uh, gebeld is... Maar ja, de rechter vond het niet overtuigend genoeg. Die zei, van, ja, uh, hij heeft net als ieder ander recht op uh, vrijlating onder voorwaarden. En die uh, overtredingen van de regels vinden wij niet ernstig genoeg. Ja, daar kun je vraagtekens bij zetten. En hey Gerlof, had, had een van de voorwaarden niet kunnen zijn... Uh, we laten je pas eerder gaan als je afstand neemt van je radicale ideeën? Ja, maar dan had hij gezegd... Uh, uh, de, stel dat hij had gezegd, oké, okay, dan, uh, dan zie ik er helemaal van af... Ja, wat, wat heb je nou aan zo'n ja. belofte? Um, ik weet ook niet of je, of je dat van iemand mag verlangen. Uh, wij zijn wat dat betreft netter dan de Amerikanen. Hè, die dumpen uh, terroristen en vermeende terroristen in uh, Guantanamo Bay op Cuba. En laten ze daar gewoon een lot over. Ja, dan ben ik toch wel blij met de Nederlandse rechtsstaat... waar ook uh, terroristen of vermeende terroristen, hoe je ze ook maar omschrijft... Uh, dezelfde rechten hebben als ieder ander. Deze, deze Samia gaat ja. dus waarschijnlijk toch naar die Verenigde Arabische Emiraten. Ja, dat of? is een dat, dat wil hij graag. Ja. Uh, notabene de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding... die zei uh, in juli al... De, de tickets liggen klaar voor uh, het gezin van uh, Samir. Maar uh, ja, het Openbaar Ministerie wil het niet. En bovendien, uh, als onderdeel van die voorwaardige vrijlating... er hoort bij dat je onder toezicht komt te staan van de reclassering. En dat zou natuurlijk lastig zijn als die uh, in het Midden-Oosten zit. Dus vermoedelijk wordt morgen uh, door het Openbaar Ministerie uh, bekendgemaakt... dat. Uh, dat hij nog een paar jaar in Nederland moet blijven. Namelijk die drie jaar onder negen jaar vol te maken. Onder toezicht staat van de reclassering. Maar ja, wat hebben we eraan? Uh, ik, ik heb in vier geschreven, deze week in een commentaar... het zou voor alle partijen het beste zijn... als hij zo snel mogelijk het land verlaat naar de uh, Emiraten. Laat hem daar maar lekker zitten. En, uh, hè, want het kost bovendien ook handenvol geld. Deze meneer moet je in Nederland 24 uur per dag in de gaten houden. Het klokje rond. Met heel veel mensen. En ja... Het liefst zo ver mogelijk van ons bed. Hij, hij is een overtuigingsdader en uh, heeft een hoop haat opgebouwd. Hij haat ons al met z'n allen. Dat is alleen maar erger geworden door zijn uh, zware detentiejaren. Hij heeft vijf jaar op de uh, terroristenvleugel van de EBI gezeten in vluchten, extra beveiligde inrichting. Dat is niet makkelijk. Uh, maar ja, het, is, was, het was niet voor niets. De verdenkingen en de bewijzen tegen hem waren zeer ernstige drama van aanslagen... op politici en op het hoofdkantoor van de AIVD. Dus ja, hij had het aan zichzelf te danken. Maar ja, ik vind, en ik denk velen met mij het liefst zo snel mogelijk het land uit... Uh, hij heeft hier niks te zoeken en wij hebben van hem niks te verwachten. Duidelijk, dankjewel. Gerlof Fleistra, minister-journalist bij Elsevier... over de vrijlating van morgen van Samia A. Radio 1. Ja, vorige Today. week, dat bedoel ik, bij BNN Today. Vorige week vond de derde editie van MAD plaats. Een evenement in Kopenhagen waar de grootste sterrenchefs uit de hele wereld zich verzamelen om over eten te praten. Eten moet je natuurlijk doen, maar over, erover praten is ook leuk. Vandaar dat ik blij ben dat ze hier zijn. Nederlandse chef Julius Jaspers en Joris Bijnendijk. Jullie waren daar allebei bij. Het uh, thema van het symposium was Guts. En het symposium werd geopend door de Italiaanse meesterslager Dario Ket, hoe noemen die? Chachini? Chachini. Chachini, die midden op het podium een varken opensneed. Ja, dat klinkt, ja zegt jullie. Het. Ja. Ja. En, uh, Zoals dat dagelijks uh, op uh, honderden plekken met duizenden varkens gebeurt. Ja, dat kun je overigens zien als je dat leuk vindt. Dat, <coughs> het kan maar zo. Facebook.com. Hoe reageerde de zaal daarop? Want jullie zijn het allemaal natuurlijk wel een beetje gewend. Maar... Nou, we kwamen die zaal binnen. Dat was een beetje donker podium. En daar keiharde hing, de muziek. Keiharde muziek. <laughs> en daar hing dat, uh, dat varken. Iedereen gaat zitten. En dat wist eigenlijk iedereen wel wat er ging gebeuren. Dat hangt er niet voor de sier. Daar moet iets mee gebeuren, met alle respect. En dat is eigenlijk uitstekend uh, ja, gebeurd. Als iemand dat met respect kan, is het Daria wel. Ja. Wat, wat, wat was het idee erachter? Om te laten zien hoe je het goed moet doen? Of, uh, nee, of was dat het... zeker niet. Het was geen demonstratie. Maar het hele symposium gaat ook niet over koken of... of eten bereiden of voorbereiden. Het, het gaat een heel stuk verder. Ik denk dat het idee erachter is om de hypocrisie een beetje weg te halen... zo ook de eindact, maar daar komen we straks nog op... Uh, dat, dat eten uh, uh, groeit op weilanden en loopt uh, in uh, stallen en ook op weilanden. En, uh, uh, is dat is deze dat moeten gedood worden. Ja, is dat misschien iets wat je, wat je vanaf dit symposium als trend hebt kunnen uh, uh, waarnemen... dat, dat we... Weer echt verder terug moeten naar waar, waar dat vandaan komt. Dat we echt snappen dat er een beest dood moet voor je carbonade en voor je naar de basis, zeg maar. Ja, toch? Nou, ik denk dat heel veel kinderen, vooral dat helemaal, denken nog steeds dat pak uit de melk komt ja. en dat, uh, ja. Ja, dat uh, varkens komen bij de slager vandaan. Nou, dat is gewoon niet zo. Die groeien gewoon ergens en worden gefokt en dat gebeurt goed of niet goed en op een dag gaan ze dood. Ja. Je zegt het net, het gaat niet zozeer over koken. Dus niet over technieken of wat dan ook. Wel, maar, ook maar meer over inspiratie. Want ja. koken, koken is iets wat we al uh, nou, honderdduizenden ja. jaren doen. Maar dat is, dat is natuurlijk tot, uh, tot, in bepaalde uh, kringen tot kunst verheven. Tot, er wordt mee, mee geëxperimenteerd. Hoe, hoe zit dat met jou, Joris? Wat, wat was de inspiratie vanuit dit uh, evenement? Nou ja, het, het thema was heel duidelijk. Guts. Uh, je moet uh, een beetje leffen in het leven. Maar goed, uh, andere sprekers hebben het op een andere manier benaderd. Uh, we hebben de hackers voorbij zien komen. Ja. Het, het summen van guts is uh, in Europa dan. Dus de schapenmaag gevuld met soort met het, het, ja. klokhuis. Van, oh, het klokhuis. Het dus klokhuis dus ja. het zowel het rijden als het eten vereist heel veel guts. Ja. <laughs> <laughs> Heb je het geproefd ook? Of niet? Uh, niet deze keer. Ja. Jij, en, en ik heb het ook helaas niet geproefd. Nee. Ik heb het wel eens gemaakt bij een van de sprekers ooit in Londen ook. Die er was, Margaret Henderson. Mm -hmm. Daar de man van, die heeft St. John's restaurant in uh, Londen. En die zijn gespe gespecialiseerd in de guts. Die gebruiken alles van, van kop tot teen uh, van het beest. Dat is eigenlijk wel het meest eerlijke. Hè? Om gewoon zoveel mogelijk van het beest meest, te gebruiken. Het meest logisch ook. Ja. Waarom is dat op een gegeven moment weggegaan eigenlijk? Waarom zijn we alleen de de edele st stukken zijn gaan, gaan serveren is dat omdat mensen misschien juist om nou, het, wordt de... gemaakt, het wordt allemaal wel gebruikt het wordt alleen niet allemaal geserveerd maar wat er niet geserveerd wordt gaat in worsten en, en hammen en, en ja wo er wordt gelatine van gemaakt er worden ja. snoepjes van gemaakt tandenborstels van gemaakt er wordt lijm van gemaakt alles je, je wordt... alles wordt er wordt niks weggegooid ja, nee. Ik hoorde laatst iemand trouwens bij de slager zeggen... dat ze leverworst wilde omdat ze geen varkensvlees at. Dat vond ik een hele, ja. dat een hele goeie. Maar um, Gats, Julius, voor jou. Wat, wat was de inspiratie vanuit deze, vanuit deze samenkomst? Um, dat je daar uh, zeer veel uh, vogels van verschillende plijmages ziet... die allemaal hun eigen verhaal hebben. En dat gaat van, van heel breed en groot... tot, tot de etengewoners dus van hele landen en naties. Uh, tot, tot heel klein. En Pascal Barbeau, die een van de... Allermooiste restaurants ter wereld heeft. In Frankrijk. In Parijs. Drie sterren. Uh, ik geloof 26 couverts. En dat gewoon zo wil. En niks meer. En niet, niet uitbreiden. Nee, niet nog een ding erbij. slist niet. En met een heel team. En één menu. En dit wil je zo goed mogelijk tot in perfectie doen. En het gaat helemaal niet om geld. Het gaat om het zo goed mogelijk doen. Nou, dat is een... Zeker in deze tijd vind ik een behoorlijke vorm van guts. Ja, en, is en ook, ook niet voorbedachte gerechtjes... maar gewoon per tafel bekijken wat zijn het voor mensen. O, oh, ja, waar? waar ja. hebben ze zin in? En uh, oké, okay, ik heb groene asperges liggen en dan gaat de keuken in. Als je daar in de keuken kan functioneren... dan kan je een hele loop aan. Maar dat doet hij dus al heel, al heel lang? Of is dat, laat maar zeggen, zijn hernieuwde manier nee, nee, van... nee, vanaf kijken? dag één dat okay. hij daar is. Hij is fantastisch opgeleid bij uh, Ducas onder andere. Oh. En hij heeft een waanzinnige leerschool gehad. Maar en hoe moet je dat doen? Zijn... Hoe doe je dat? Je gaat naar een tafel ja. En Je schat in. Ben je verliefd? Ben je hier zakelijk? Ja. Uh, wil je van je man af? Wil, uh, zit je met een hele groep vrienden? Wat, wat is de, de insteek van het hier zijn? En okay. daar wordt opgekookt. Ik ja. wil, stel, ik wil van mijn man af. Ik noem maar, maar eens uiteraard. Ja, dan serveer je hegges. Ja. <lacht> ja, bij, bij deze. gevulde ja. schapenmaag met het klokhuis erin. Ja, precies. Um, is dat nou iets... Bijvoorbeeld dit. Dat Naar zo'n tafel kijken. Wie zit daar? De, kan jij dat, jongens? Ik, ik heb heel veel respect toe, toen ik uh, hoorde hoe hij dat deed. Ik heb het wel van anderen gehoord die daar hebben gewerkt. Ik dacht van dat kan niet. Dat is onmogelijk ja. om voor iedere tafel een, uh, zo uh, gewoon iets nieuws te verzinnen. En op, op drie sterren niveau. Hè? Dat is niet zomaar wat. Ik, nee, ik kan het niet zoals hij dat nu uh, zo doet in, uh, hoe heet het? La Strans? La, La Trans, ja. Ja. Zou jij het kunnen jullie? Nee, Zeker niet. Nee, nee, nee? exactly, maar ik ben maar nog... wat, wat moet je daarvoor kunnen dan? Want wat is daar de, de inspiratie? Je moet kennis maar hebben. Maar dat hebben jullie allebei Ja, wel. maar hij, hij ja, vertelde maar is, hoe die... Hij hoe is wel ultiem hoor. Hij is ja. gewoon de top <laughs> vijf van de wereld. Ja. Kom op. Oh ja, goed. Over een uitje, hoe die over een ui uh, sprak. Uh, ja, daar zie ik een ui liggen en ik heb gevoeld aan het uitje geroken. En dat, die, die, die heeft nog zijn suikers nog niet omgezet en dit en dat. Dus ik zie dat uitje liggen en, en uh, ik denk uh, dat uitje dat moet ik niet uh, uh, stoven... maar dat moet ik uh, blancheren. Nou, zo vertelde hij, zeg maar. Ik heb ook gehoord van iemand die daar heeft gewerkt... en dan had hij prachtige groene asperges gekocht. En dan uh, liep hij naar tafel en dan kwam hij terug te keuken... en dan zei hij, we gaan er consul van maken. En dan liep hij weer naar de tafel en zei ik, nee, nee, zei die, nee die mensen die, die, die, die, die zitten hier voor die of die reden, we, we, gaan, ze, we gaan ze grillen. En dan dus, moet de hele brigade opeens ja, om en die moet ja. mee. Maar ja. de hele brigade is vier man, hè? Die nou ja, goed, ja. dat zijn er toch ja, vier al, die om, om moeten. Maar ook maar max twee of 23 in de, ja. in de zaal, hè? dat is piepjelepiepje. Ik las ergens dat de trend weer een beetje is terug naar, het, naar de basis, toch? Wat soberer, in, in de zin van uh, het laatste jaar lag je heel veel over dat hoe je dat zei, dat molecair, uh, moleculair, moleculair, moleculair ook, ja. koken en dat experimenteren, een biefstuk met de geur van de smaak van zee <lacht> of zo, dat soort dingen. En, en dat het nu weer terug naar de basis is, gewoon het traditionele, simpel, mooi gerechten en klaar. Klopt dat? Ja, zeker. En er, is een, uh, er is een kentering in het uitgavenpatroon. dus het moet, het moet ook allemaal wat. Uh, minder arbeidsintensief zijn. Dus er wordt een beetje afgestapt van je de schilderij. Je bedoelt betaalbaarder ook? Ja, precies. Nee, ja, schuine streep betaalbaarder. <laughs> dus er we, we gaan een beetje weg van de schilderijtjes... en vier man die met pincetjes aan één bord ja. werken. Het wordt wat herkenbaarder, maar wel met grappen en grollen erin. En vooral veel meer mooie smaken... En, uh, en, en mooie producten. En wat er nu in is. We gaan, het is een beetje klaar met uh, de aardbeien uit Peru in uh, december... en de witte asperges uh, volgende week uit uh, Griekenland. Dus gewoon blijf in de buurt. Dat is ook allemaal uh, wat klimaatneutraler. Ha. Dat is en, ook uh, mijn advies aan jullie. Blijf in, blijf in de buurt, dan praten we zometeen uitgebreid <laughs> verder over, over eten. Na Snow Patrol En Just Say Yes.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 Yes, oftewel, Just Say Yes van Snow Patrol. Ja, het is, is donderdag. Dat hoort hier wel, want ik neem samen met onze crime man Mick van Willy een duik in de onderwereld. Pistoolschoten vloog hem al om de oren. Mick, de drugsmokkel scene, uh, die wordt steeds creatiever, ook in Nederland. Bijvoorbeeld deze week in het nieuws. XTC-pillen in DVD-hoesjes met kerkmuziek. Dat heel, nobel, heel inventief, bijzonder ja. origineel. Kan altijd nog gekker. Dus vanavond de, de meest curieuze en briljante drugsmokkels door de jaren heen. Uh, eentje die absoluut niet mag ontbreken zijn natuurlijk de borstimplantaten vol met cocaïne. Dat was er ook eentje. Ja, ik heb die, uh, die gezien. Dat vond ik een van de meest bizarre ook. En eigenlijk en schrijnend ook. Hè? Ja. Ik bedoel dat je zoiets, uh, dat je zoiets doet: je bolletjes slikkers. Maar dit is natuurlijk helemaal erg. Er was een uh, vrouw uh, gepakt op het vliegveld in Barcelona. En ze had wat, wat bloederige borsten en ze zat verband omheen. En ze dacht: Nou, dat klopt niet. En de vrouw beek borstimplantaten te hebben, die gevuld waren met cocaïne, 1,3 kilo. Nou, dat is een van de meest rare smokkelmethodes die ik, uh, die ik ooit heb uh, gezien, eigenlijk. Ja. Ja, ik heb daar is er ook nog zo'n verhaal van een, een, een overleden foetus die uh, vervoerd werd van Zuid-Amerika naar Europa, die ook vol zat. dat dus je denkt dat hoe, de mensen zijn scrupuloos. Yeah. Um, je kunt nog veel meer met uh, met cocaïne dan wat minder heftig dan dat je kunt het verstoppen in zeep. Ik heb een kort fragment van Discovery Channel waarin een gemaskerde en anoniem bende lid de geur en kleuren uitlegt hoe je dat moet doen. Inside of the soap, we can uh, fit two ounces of pure cocaine. We start off uh, cutting this. Very carefully in the middle with the uh nylon string. En what we do is we carb out the gut of the soap very carefully. Daar zijn er weer. Guts. <laughs> <The> guts <here. laughs> ja. Ja. Weet je wat zo grappig is van dit fragment? Als je, ik heb het gezien en, en gehoord. Als je, als je, je hier naar luistert, dan is het net of ze hier uh, bezig zijn met een operatie. Een soort, uh, soort chirurgische ingreep maar wat je ziet, Discovery Channel, die, die krijgt toegang uh, tot bepaalde bendes die zich bezighouden met smokkel. En wat je hier ziet is dat een man die snijdt een zeepje uh, door met een uh, soort uh, nylon draadje. En dat, dat trekken ze dan door het midden. En dan die twee helften die hollen ze dan uit. En dat vullen ja. ze dan met cocaïne. En het idee daarvan is hè, dat een scanner dat niet ziet omdat het uh, dezelfde soort substantie is. Wat je ook bijvoorbeeld met beeldjes ziet die gevul, gevuld worden met, uh, met coke. En uh, nou, dat, dat zie je op dat uh, fragment. En een van de meest ingenieuze. Uh, smokkelmethode wat dat betreft is het uh, kookwassen. Dat betekent dat je kook vloeibaar maakt... en dat je broeken, drinkt en schilderijen gebeurt ook mee. Wat? Die drink je in dit, dat kookwater. Nou, die worden vervolgens gaan hierheen. En hier in kookwasserijen wordt die kook weer uh, geëxtraheerd... uitgehaald gehaald en, uh, en uh, verkocht... Dus uh, dan zal een, een, een zeemannetje, een Colombiaans zeemanbroekje, zal dan in één keer zeshonderd uh, euro zijn. Denk ik. Maar ik neem aan dat uh, er wordt natuurlijk gecontroleerd in Havens en op Luchthavens zeg maar, ja. de, Neem Nee, maar dat een kookhond daar wel op aanslaat, toch? Op broek. Nou uh, ja, het, er zijn wel ladingen onderschept. Dus, uh, dus het, is wel, uh, het is wel te zien. Maar met de, met de scanner bijvoorbeeld is het bijna niet te zien. Oké, okay. hoe um, wordt zoiets eigenlijk bedacht door die, door die gasten? En, zitten die daar hele methodes op uit te denken? Of wat, wat, wat, wat, wat, hoe doen ze dat? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk de vraag. Ik bedoel, uh, er zal niet een soort brainstorm unit zijn... die uh, internationaal <laughs> in te schakelen is uh, uh, voor, uh, voor smokkelmethodes. Uh, kijk, het is heel makkelijk. Uh, er gaat zo ontzettend veel geld om. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. Uh, er is een narco-rapport geweest voor Europa... en er werd de uh, totale dag... Consumptie geschat op 350 kilo. Nou, dat is 14,5 miljoen euro. Er zit verschrikkelijk veel geld in. In Antwerpen wordt de laatste jaren steeds meer kook in beslag genomen. Uh, er is een rioolwatertest gedaan in Antwerpen. En geschat wordt dat er 20 lijntjes per duizend inwoners per dag uh, worden geconsumeerd. Kortom, er zit verschrikkelijk veel geld in. Maar ho, ho, niet zo snel. 20 lijntjes per duizend inwoners per, per dag. dag in Antwerpen. Oké. Okay. Ja, eh, Amsterdam staat geloof ik op 2, Barcelona op 3. Ik heb wel eens inderdaad van die test gehoord... Dat, dat ze op een gegeven moment gewoon geld... wat, in, wat op de markt in, in, ja. uh, in geldladeslag zijn gaan testen. Dat dat op meer dan 45% oh. procent van het geld... wel sporen ja. werd, werd aangetroffen. Nou ja, en het is heel simpel. Hoe, hoe, hoe meer... Uh, uh, ja, hoe meer de politie er bovenop zit, hoe attractiever het uh, wordt en hoe duurder het wordt. Uh, dus attractiever. En uh, dat is een beetje een visieuze cirkel. Dus, uh. Die smokkelmethodes worden uh, uh, in de toekomst uh, misschien nog wel geavanceerd, maar het blijft het mensenwerk en dan wordt er wel eens een foutje gemaakt. Zullen we dat fragmentje ook nog even doen? Ja, laten we nog even doen. Een foutje. Ze think about what they're doing en they'll uh, leave little traces leading us to these different type areas. Like extra paint of glue that niet belong on auto parts. Ja, extra, extra verf of, of lijm die niet echt ja. in het product wat, ze, wat verhandeld wordt thuis hoort. Nee, dit, dit ging over smokkelen smokkel van koken in, in auto-onderdelen. Dus dan, uh, dan hebben ze bijvoorbeeld een benzinetank en die, die lijmen ze dan weer dicht. En dan zie je restjes lijm. Hè? Dat soort stomme dingen waardoor ze uh, door een mand vallen. Wat ook wel grappig is, is uh, uh, heel veel drugs werd gesmokkeld in bananen en food. En, uh, heb, hebben jullie trouwens ooit wel eens een keer een uh, <laughs> vraag ik aan Jullie Jaspers... in de keuken een makreel met een wit buikje gevonden? Of, uh... Nooit. <laughs> nee, nee, oké, nee? oké. Okay, nee. okay. Nou, bijvoorbeeld bananen zijn ladingen uh, bananen in de Noorden en Overijssel aangetroffen... begin dit jaar, waar allemaal koken zat. Dus mensen in de supermarkten, van die vrolijke tieners... met, met, uh, met hun pukkets op hun gezicht, van die jongetjes... Die, die, vonden waren, die vonden opeens kook tussen de bananen. En dan was er een partij tussendoor gegaan en, en zoek geraakt... en zo op de, op de markt uh, beland. Nee, maar de, de, de beste methode die zien wij natuurlijk niet. En wat ik heel aardig vond, het sluit een beetje aan op uh, de cybercrime die je hebt... is dat je dus nu ziet dat in havens uh, systemen worden gehackt waardoor een, co een bepaalde ja. container een vinkje krijgt... dat die eigenlijk dus al is gecheckt en uh, zo van niet wordt gecheckt. Van afstand op de juiste plek neergezet nee, kan is. worden. Precies, ja, precies. Het is toch wat? Ze worden, ze worden steeds slimmer. Ik vind wel de, dat, je hebt één zin gezegd... de beste smokkel, die zien we natuurlijk niet. Nee, wat nee dat die is niet Die weet we niet. weten, wel we niet weten welke dat is. Welke nou, dat ja. is, ja. We, ja ook. <laughs> Who knows? Ja, die vinden we dus niet, Nick van hoe Who knows? Hart, Ja, hartelijk <laughs> dank. Radio 1. Erik Kortom. Ja, hier aan tafel. Nog, today. Hier aan tafel nog steeds Topcox, Julius Jaspers en Joris Beidendijk. Ze waren vorige week op het Walhalle voor de Topcox. Met gaan we zo meteen over verder praten hoe het programma daar uitzag. Wat er geproefd is en wat, er, uh, wat voor, wat voor uh, geweldige uh, gerechten er langs gekomen zijn. En Willem-Alexander had vandaag ook een topdag. Hij kreeg eindelijk het boek met uh, on onze dromen. We hebben er een paar voor je op muziek gezet. Uh, eerst het internationaal van half tien met Martijn van Beek. Dit is radio 1.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 De grote bosbrand in Californië is veroorzaakt door een jager. Hoewel het verboden was, had de jager een vuurtje gemaakt... en dat liep uit de hand, zegt het Amerikaanse staatsbosbeheer. Wie de jager is, wordt nog onderzocht. Er is nog niemand aangehouden. Een gebied bijna zo groot als de provincie Utrecht werd vernietigd. Een deel daarvan hoort bij het Yosemite National Park. En het parlement van Kenia heeft gestemd... voor terugtrekking uit het internationaal strafhof. De regering zal dat besluit uitvoeren... waarmee Kenia het eerste land wordt dat het hof verlaat. Reden is de vervolging door het strafhof van de Keniaanse president Kenyatta... en vice-president Ruto. Zij zouden achter het geweld zitten dat uitbrak na de verkiezingen van 2007. En dat zijn de hoofdpunten. Ja, de vraag die ik deze week bij iedere liever op de tong wil leggen... is welk vlees heb ik in de Kuip? In de uitzending van Zembla van vanavond worden namelijk grote misstanden... in de Nederlandse vleesindustrie onthuld, volgens Zembla dan natuurlijk. In de uitzending vertellen vleeskeurmeesters anoniem... dat er in 60% van het vlees poepbacteriën zitten, de E. coli-bacterie. Tijdens het slachten gaat het namelijk soms mis. Dan wordt er per ongeluk een gaatje in een darm geprikt... en dan komt die poep dus op het vlees. Dat moet eigenlijk worden weggesneden, maar vaak wordt het alleen maar schoongespoeld. En daar gaat het fout, volgens microbioloog Taco Wijtses. En voordat we daar gaan luisteren, zie ik hier tegenover mijn twee mannen <laughs> zitten... die zeggen, ja, dat is zo. Nou, dat, dat, dat zijn we. We. Dat, dat hebben wij gezien en dat gebeurde dus bij die openingsact van Mario Cecchini. Ja. En hij deed dat heel slim, want hij, hij maakte hem zo een stukje open. En toen nog een sneetje. En toen plop zagen wij allebei ja. zo'n bruin balletje eruit komen. Var nou, hij had het meteen met zijn hand weg. en dus zo even weg. Maar het was heel duidelijk te zien. Maar dat risico ja, dat is dat dus, gebeurd. Gebeurd. Ja, zelfs voor zo'n meester slag slag slachter uh, als deze man, het risico is dus heel groot eigenlijk. Ja. Ja. Kijken wat we Taco Wetsen daarover zegt, microbioloog. Die poep die op de karkas zit, daar zit een enorme hoeveelheid kiemen op. En dan ga je wegspoelen. En dat, dat, dat druppelt dan van dat karkas naar beneden. Dat is gewoon vlees, wat straks vlees wordt. En dan heb je die E. coli bacteriën, waar eerst de hele grote hoeveelheid zitten, Die ben je gewoon netjes aan het verdelen over dat karkas heen. Ja, en die E. coli bacterie, ofwel die poepbacterie, die hele vieze gezicht hier aan de overkant, ja, dat is natuurlijk ook heel smerig. Kan je hartstikke ziek worden als je daar veel van binnen krijgt. Maar volgens ons eigen voedingscentrum kun je het vlees dan nog gewoon eten. Ons advies is om het vlees heel goed gaar te bakken, heel goed te verhitten. Daarmee dood je al die bacteriën. Dat is leuk natuurlijk, maar som, somm, sommige stukken vlees, Joris, die zijn er niet voor bedoeld om helemaal gaar do en door te bakken, toch? Nou, de meeste mooie stukjes uh, filet, nee, die, uh, die eten we liever wat, uh, als het op rundtuin komt, rood. Of uh, ja, vaak uh, een beetje roze zelfs. Maar hoe, uh, hoe, want jullie, jij hebt wat te verliezen, jij staat te koken in een, in een gerenommeerd restaurant. Jij hebt ook wat te verliezen, jullie. Hoe, hoe, hoe check je dat? Gewoon een goede slager, of hoe, hoe doe je dat? Ja. En dan is het een garantie dat het nooit gaat. is niet een garantie. Nee, er is, er is niks ooit een garantie. Dus je hebt ook nog je eigen common sense en je bekijkt het en je ruikt eraan. En als je het niet vertrouwt, doe je het niet klaar. Neem je monsters? Nou, Steekmonsters. Ja, wij nemen Jullie ja. hebben, hebben denk ik wel een laboratoriumdienst die uh, Ja, zeker. Vond. Wij nemen ja. heel regelmatig uh, bij restaurant Bridges uh, monsters van, van, van alles. Vooral van grote badges En ja. Uh, ja, dat wordt allemaal gecontroleerd. Stel, hè, dat het, is het bij jou wel eens misgegaan? In een, in een keuken waar je gestaan hebt, waar je niks aan kon doen. Maar wat is wat, wat achteraf bleek waar mensen ziek van geworden zijn? Nee, bij ons is het nooit misgegaan. Er was vorig jaar wel uh, iets uh, in het nieuws over een, uh, een ander hotel. Ja, ja, dat kan gewoon gebeuren. Is dat je grootste angst als kok? Ik denk het zomaar. Ja. Zeker. Ja. We Want... hebben een aantal angsten. Ja. Maar dit is er zeker één. <laughs> Die hele <laughs> ja, scherpe mensen en ja. deze. Nee, nee, nee. Maar dat, dat er iets gebeurt met je gasten. Ja. Uh, dat, dat is het. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat, natuurlijk. Kun je dat. Kun je, ja, rare vraag misschien. Maar kun je dat goed maken of zo? Is dat. Ja, ja, wat bedoel je? Nou ja, wat je zegt, het is het, het. Het is het ergste wat je kan overkomen: dat je gast van jouw eten dus ziek wordt. Maar dat is dus. Ja, dan, dat is voor altijd... Is die relatie verpest ja, misschien? Ja, ik denk liever aan de, aan de positieve kant. Dat gaat heel blij worden van mij. Tuurlijk, tuurlijk, maar omdat we het hier nu over hebben, denk ik, ik vraag het toch. Maar ik, ik, denk, ik denk dat de imago-schade ook uh, in geen verhouding staat... met misschien wel daadwerkelijke effecten. In de zin dat, uh, ik bedoel, zo'n poepbacterie, dat klinkt allemaal heel heftig. Terwijl die eens heel erg ziek van wordt. misschien dus Ja, het moet natuurlijk niet. Maar op het moment dat dat uitlekt in de media of weet ik het wel dan, ja, dan kun je je tent sluiten. Ja, dit is natuurlijk heel erg groot, ja. he, want dit... dit... Treft zeg maar het hele. Dit gaat over het, het vlees in het hele land. Maar als je kijkt naar de afgelopen drie, vier jaar, zijn er twee grote. Schandalen, als je het zo wil noemen, geweest. Ja. Eén bij de Fat Duck in uh, Engeland. Oh, ja. en, uh, en vorig jaar eentje bij Noma, die ja. toen op nummer één van de wereldranglijst. Daar is je ook meteen afgekukeld. Hij staat nu op twee. <laughs> uh, en dat is daarna nog nooit zo vol geweest. Dus dat die imago-schade valt wel dat mee. Valt wel Ik mee, denk ja. dat het vooral dat je, dat je je imago juist weer enorm kunt opkrikken op de manier waarop je er vervolgens mee omgaat. En het hebben deze twee restaurants beide heel erg goed gedaan. Want nu hebben we het over restaurants. Dat, dat zijn mensen die koken voor hun professie. Maar het gaat natuurlijk ook. Ook gewoon om mensen thuis die een stukje vlees uit de supermarkt halen en ja. daar wat wat waar waar ligt dit probleem hè want dat dat is natuurlijk de vraag die we ons met z'n allen gaan stellen wat is er waarom is het waarom lijkt onze onze uh, onze voedingsindustrie zo zo verziekt is dat echt alleen maar geld jongen? geld ja ik zou het niet weten is dat uh... ja, het moet allemaal steeds goedkoper en goedkoper en goedkoper als je de Krantjes die je in de bus krijgt, leest dat je uh, varkensrollades voor 3,99 kunt kopen. Hele kippen voor, voor het hele gezin. Ben je voor 4 euro, 4,5 euro heb je gewoon een kip voor ze vieren. Dat, dat kan niet. En dat weet ook gewoon eigenlijk iedereen. En dan zeggen die supermarkten allemaal ja, maar we verdienen dat weer terug aan de cola en de chips en op. Bullshit. Nee, het, het moet gewoon... Te goedkoop. En die keurmerken, want er, er zijn nogal wat keurmerken. Vandaag kwam dat Beter Leven keurmerk nog in, in opspraak van, van de Dierenbescherming. Uh, we hebben bio, uh, biologisch vleesschandalen gehad. Op een gegeven moment als consument begin je angstig te worden. Dan denk je, ja, ik ga maar gewoon helemaal geen vlees meer eten, denk ik. Of, nee, dat, of ik, gaat dat te ver? Ik kies, er, ik kies er gewoon voor om een goede boer of een goede ja. producent uit te kiezen. Die je vertrouwt, die je kent, waar je, waar je een kijkje achter de schermen mag nemen. En, en, en dan weet je precies hoe het zit. Maar dat is duurder, hè? Dus als je een, een, een daadwerkelijk biologisch vlees wil eten, of is dat niet zo? Of is dat een, is dat een fabel? Kom. kost meer geld. Ja, ik vind duur altijd een soort negatieve emotie. Ja, is... Duur is rotzooi, denken mensen vaak. Ja, ja, ja. Of... Je betaalt meer geld. Maar je hebt er ook veel meer voor. Het is veel ja. lekkerder, vaak gezonder, minder mee gerommeld. En, en je bent zekerder van je zaak dat wat je eet toch wel uh, een soort van gezondheid. In ieder geval niet heel ongezond is. Wij praten zo meteen verder over die tussen de 500 en 600 chef-koks... waarmee jullie te gast waren bij het MED-symposium in, uh, in Kopenhagen. Culinaire-symposium. Maar niets voordat we hebben geluisterd naar Suzanne's Luca. Suzanne Vegas Luca moet ik zeggen. Schoon boven je. Suzanne Vega hoorde je en Luca. Radio 1, Erik Kortom. PNN Today. Volgens mij heb ik dit op Radio 1 nog nooit gezegd. Koning Willem-Alexander. Volgens mij heb ik nog geen, ik heb nog geen item over uh, onze nieuwe koning gedaan. Maar vandaag heeft hij dan toch het boek Mijn droom voor ons land cadeau gekregen. Dat had hij nog te goed voor zijn inhuldiging van ons allemaal. In het boek staan 300 ingezonde dromen van Nederlanders. En wij hebben de opvallendste er even uitgepikt. Mijn Droom is een competitie tussen Nederlandse steden... vergelijkbaar met spel zonder grenzen, zoals we dat vroeger hadden. dat we ons leven op aarde gaan sturen op basis van het totale geluk van alle mensen. Mijn droom is dat iedereen een bedrag van 1000 euro in de loterij wint. Dat moeten ze dan besteden aan ons eigen Nederland. Het is bekend dat de koningen van ons land altijd een baard hebben gehad. Ik vind dat zelf een mooie traditie en ik vind dat die zou moeten worden voortgezet. Ik droom van de dag dat ons land wordt geleid door mensen die democratisch gekozen zijn. En niet door mensen die staatshoofd zijn, alleen omdat een verre voorvader zichzelf heeft uitgeroepen tot koning. Glas in een loterram in kerken zijn alleen van binnen te zien. En ik droom dat we ze ook van buiten kunnen zien. Mijn droom is geen stilte, maar een samencoupé. Een plek in de trein voor reizigers die openstaan voor een gesprek. Ja, wat ik graag wil, is een Koning Willem-Alexander-toren. Een toren die s'nachts, uh, dankzij een lasershow, 10 meter langer lijkt en wisselt van kleur. Mijn droom is dat we het Sint-Nicolaasfeest vieren met pieten die in vrolijke kleuren gesminkt worden. Mijn droom is om een rotte kip aan het nieuwe koningspaar te geven. Ja, ik, zit in het, ik, heb helemaal niks, ik heb helemaal niks opgegeven als droom. Maar oh goed, dromen genoeg dus blijkbaar voor koning Willem-Alexander. Tussen de 500 en 600 chefkoks en kookgekken op één evenement. Dat moet smuldig geweest zijn. Uh, vorige week stond Kopenhagen twee dagen in het teken van het culinaire symposium met chefkoks. Julius Jaspers en Joris Beidendijk waren erbij en die zijn hier. We praten al eigenlijk bijna een uur over eten. Ik krijg, krijg er honger van zonder hand. Uh, we hadden het er net al over. Je, het is geen uh, plek waar jullie met z'n allen gaan koken. Dit is een lezing, hè? voornamelijk Joris. Ja, het zijn uh, behoorlijk wat sprekers. dus best wel een Pittig programma. De eerste dag hebben we dertien sprekers volgens mij gehad. Van negen uh, uur s ochtends tot zes uur s avonds. En er zaten uh, super, super inspirerende verhalen tussen. We hadden net al de opener. De opening was die Dario Cecchini met, met, dat, met dat varken. Ja. Um, wat zijn de lezingen die je die specifiek bijgebleven zijn? Waarvan je denkt, ja, god. Ja, oh. Wel een aantal hoor. Maar uh, onder andere Chris... Christian Puc Lucy, heet hij. Dat is uh, oude souschef van Noma. Die zijn eigen restaurant is begonnen uh, ergens in een straatje met een enge gang die er op dat moment in een achterbuurt. Ja. Oké. Okay. En die heeft daar een, een waanzinnig mooi concept neergezet met een hele hele duidelijke visie over dat hij een topavond aan zijn gasten wil aanbieden voor een hele hele redelijke prijs. En dat door uh, de gast meer zelf te laten doen aan tafel. Dus zijn eigen wijn in laten schenken. Zichzelf indekken met bestek. er is dus een laadje onderin, uh, op, onder de tafel zitten waar je zelf je bestek uithaalt. Gewoon een hele duidelijke visie. Was, en hij sprak goed. Dat uh, helpt ook. Dat scheelt ook als iemand zijn verhaal ja. goed kan vertellen. Is het zo? Want deze jongen die was dus een ex-chef van, ex, van Noma en El Bulli, Twee zeer gerenommeerde, nou volgens mij de nummer 1 en nummer 2 van de wereld. Of is El Bulli? Voormalig. Voormalig? Nou ja, goed, voormalig. Uh, um, dat zo'n zo jongen dan toch denkt, ik wil, ik wil het iets van mezelf en iets, iets anders, is de, is dat. Is dat een kok eigen, dat je dat op een gegeven, of een chef eigen, dat je dat op een gegeven moment wil... dat je dat naar je eigen hand wil zetten? Dat moet, dat moet in je zitten, denk ik, als chef. De ene chef vindt het prettig om uh, in een vertrouwde omgeving... In een, uh, op een plek te zitten met, in loondienst. En de andere wil graag ondernemen. Ik ga op een dag ook ondernemen. Ja, want dat, wou ik, dus dat, was, dat was mijn <lacht> volgende vraag. Wat ga jij doen? Want jij... Nee, zeker. Uh, ik, ik heb uh, duidelijk uh, zeg maar, uh, gepland wat ik allemaal wil doen... voordat ik die stap neem om te gaan ondernemen. en. Uh, tot nu toe lukt dat goed. Nu zit ik in restaurant Bridges in Amsterdam en daar gaat het ook heel erg goed. En dat gaan we ook nog een hele, een hele lange tijd doen, een aantal jaren. Maar op een dag wil ik ook die stap maken en mijn eigen visie, mijn eigen idee echt neerzetten. Heb jij dat gedaan, jullie, in je leven? Een eigen signatuur in koken ontwikkeld? Of in... Uh, heb ik wel eens gedaan toen ik 27 was, maar toen was ik eigenlijk nog veel te jong. En uh, toen is hij, ik... is hij te jong nog? Nee, zeker niet. Okay. Nee, nee. Nee. Ik wijs ja, aan Joris. Hij, ik ben, Joris bent zeker weer. <laughs> nee, ik ben ook nog niet te oud. Maar je bent zeker niet te jong. Hij heeft een enorme staat van dienst al. Uh, ik heb dat nooit zo gedaan. Maar ik ben ook een heel ander soort kok dan, dan bijvoorbeeld Joris en, en, en Joris' mentor Ron Blauw. En, uh, ik, ben, ik ben geen sterrenkok. Mm. Ik heb jarenlang met Kranenborg een prachtig programma gepresteerd. Maar hij was de man van het hele fantastische 1, 2, 3 sterren eten. En ik ben meer de vertaler van dat eten richting de gewone man. Oké. Okay. Welke, welke lezing sprak jou dan specifiek aan? Nou, Had dat daar ook mee te maken? Zeker, en Dat kwam zeker ook omdat we bij de Christian... Uh, bij dat uh, restaurant van hem gegeten hadden. Ja. Dat vond ik waanzinnig, dat eten. Uh, mij sprak heel erg aan, uh, nou moet ik even goed nadenken. Die mag spieken hoor. Ja, dat doe ik ook. Dat doe ik namelijk ook, uh, ook al de hele uh, de John Reiner, een ongelooflijk geestige uh, schrijver uit Amerika. Martha Payne, dat, dat meisje van elf. Die, ja, wat daar begon je, dat zei je straks ook al. Wat ja. was daarmee? Ja, die, heeft, uh, die, die is heel erg um, boos geworden op de school waar zij in Schotland uh, zit. Waar je elke dag lunch krijgt. Vieze lunch. En dat, ja, hele vieze lunch. En dat is ze uh, gaan fotograferen. Dat heeft ze op internet gezet. En uh, die heeft daarmee uh, een snaar geraakt. Die, die Jamie Oliver in Engeland ook al een keer ja. heeft aangeraakt. En, en behoorlijk succesvol. En die, had, uh, en die heeft vandaaruit een soort plan ontwikkeld om, uh, om dat beter te maken. En uh, die heeft, uh, geloof ik, nu 500.000 volgers of zo. So, ja. Bizar, zeg. <laughs> Bizar. Zij ze, ze plaatste, ze plaatste iedere dag haar uh, schoolmaaltijd op een blog. Ja. Met een foto erbij en een verhaaltje erbij. En die foto's, nou ja, daar schrik je wel ja, van. Ja, schrik je heel erg Ranzig, vies, slecht. Ja, ja, ja. Eten. Hoe is het daarmee, Kun je je daarmee bezig had, maar hoe is dat in Nederland gesteld? Want ik heb een zoon en die zit op een school in Amsterdam en dan vraag ik wat er allemaal te krijgen is. En dat is ook, gewoon, komt ook de helft uit de frituur als je niet ik, ik kreeg altijd gewoon een, een broodzakje mee. Die uh, van mij, mij ook. Ik had een ja. zakje of een, of een uh, trom, mijn kinderen een trommeltje. Is er iemand in Nederland die daarvochter die daar voor is, eigenlijk voor beter eten? Ja, er wordt wel iets gedaan aan scholen. Ja. Bij de school, van mijn, de school van mijn kinderen werd bijvoorbeeld elke week werden tien kisten appels uh, afgeleverd. Gratis. Dat ja. stond dan ook gratis in de kantine. Naast het, uh, het snackassortiment. Uh, en blijven toch elke week heel veel appels over. Ja, Gek genoeg. Heel vreemd. Ja. vreemd. Ja. Het blijft toch moeilijk om, om kinderen aan fruit te, te krijgen... op de een of andere manier. Ja. Ja. Maar mag ik nog één vraag stellen? Heb je ook op het, op, op het congres iets gezien... van een bepaalde smaakcombinatie, waarvan je dacht van... Ja, Eetje wat uniek? Dat heb ik nog niet eens aan gedacht. Op iets, nee, maar iets dat, dat, dat, dat uh, Probeer ik net al. Het, het, daar, daar gaat het helemaal okay, niet zo okay. om, de smaakcombinatie. De, de meest unieke smaakcombinatie die ik geproefd heb tijdens het congres... waren de beide lunches. De eerste dag verzorgd door een soort ja, marktachtige uh, uh, gemeente... van alleen maar vrouwen uit Libanon. En de tweede dag door een stel uh, Chinese koks van Mission uit uh, San Francisco. Die ook vanuit een goede doel idee met pop-up restaurants zijn begonnen. Okay. Ja, daar hebben we echt bizar geluncht. Echt ja, fantastisch. Dat is echt top, ja. ja. Al die lezingen, die zijn er voor bedoeld dat dat de inspiratie eraf knalt, hè? dat het voor jullie dat je naar huis gaat met het idee, oh ja, we, we, we, met her, misschien wel hernieuwd en Lang je keuken je keuken inloopt en je brigade toespreekt, is dat nodig voor voor uh, voor chefs dat je de, om om bezig te blijven staat die wereld soms te lang stil. Zijn we beetje te klassiek misschien, te is het te conservatief? Ik ik vind dit symposium echt echt een heel goed initiatief uh, om. Um om sowieso de boel af en toe eens wakker te schudden. En het ook het idee van mezelf hebben van... goh we liggen toch op bepaalde fronten heel erg te pitten in Nederland. Zoals, één heeft... een, een, een voorbeeld, waar, waar, waar slapen we? Nou ja, um, van naar Shiva vind ik een fantastische spreekster. Die heeft meerdere malen gesproken. En dat is een activist die zich onder andere inzet... om authentieke zadenrassen uh, te redden van de ondergang, want uh, dat, ja, dat, dat is nogal een oorlog, de zadenoorlog. Ja. Dus is één groot bedrijf op deze wereld die uh, alles in handen probeert te nemen... met zaden die hybride zijn, die of, oftewel die kunnen zichzelf niet voortplanten. Die zijn geen, man, zijn geen mannetjes, zijn geen vrouwtjes. En zij uh, probeert juist uh, zaden te verspreiden gratis uh, aan mensen... die zich wel kunnen... Ja. Produceren ja, ja, ja. En, en dat zijn dat zijn mensen die dat soort dat soort oude rassen proberen te redden, en die kan jij dan weer gebruiken in je keuken. Nou ja, ik ga dus nu uh, is mijn volgende uitdaging om uh, heel erg te werken met groenten die niet zijn niet genetisch gemodificeerd zijn. En dat is dan moeilijk genoeg om die te vinden misschien. Nou ja, ik ben er inmiddels achter. Maar uh, daar, gaan we, daar gaan we echt even werk van maken. Heel ja, goed, dan moeten we bij jou dus gaan, uh, gaan eten in restaurant Britjes. Zo is het. Bij deze. Uh, jullie jaspers en Joris bij de Dijk, ongelooflijk bedankt voor jullie komst. En ik heb nu honger. Ik heb gewoon ik honger. <laughs> En met z'n allen de handen op elkaar voor Alain Clark's Back in My World. De leiders van de 20 grootste economieën van de wereld... zijn op dit moment in Sint-Petersburg. Daar is namelijk de G20 top. Ze horen eigenlijk te praten over allerlei economische thema's... maar omdat al die wereldleiders er toch zijn... wordt er vooral en eh, voornamelijk gesproken over Syrië. In Sint-Petersburg is NOS-verslaggever -verslag, David-Jan Godfran. Um, David-Jan, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen vanavond? Uh, nou, eigenlijk zijn er helemaal niet zo gek veel ontwikkelingen te melden. Uh, dat betekent dat, uh, dat zowel de Verenigde Staten als uh, ja, land dat Syrië wil aanvallen, zonder toestemming van de vn Veiligheidsraad, bij standpunt blijkt nog dat ze dat willen gaan doen. Daar moet het congres weliswaar nog toe, uh, uh, toestemming voor geven in Washington. En aan de andere kant uh, Rusland en China, die heel erg tegen zo'n zo militaire ingreep zijn, tegen bombardementen die eraan zitten te komen, want, zeggen ze, er is nog helemaal niet aangetoond dat het president dat is geweest, die het gif was op 21 augustus heeft ingezet. En bovendien, als er al moet worden ingegrepen, dan moet dat gaan via de, de, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dus ja, die standpunten waren zo en die zijn, die zijn nog steeds zo. Ik zag overigens wel foto's dat euh, Obama en Poetin elkaar vandaag in ieder geval de hand hebben geschud. Hebben ze ook nog een momentje gehad dat ze informeel met elkaar hebben kunnen spreken, of niet? nee. Het wel niet voor zover we weten. Het was wel de bedoeling dat uh, Obama en Putin voorafgaand aan die top uh, in Moskou bij elkaar zouden komen. Of de dag voor de top. Nou, dat is niet gebeurd. Dat hebben de Amerikanen afgezegd. Vervolgens zouden, was het de bedoeling dat ze elkaar hier in Sint-Petersburg ergens met z'n tweeën zouden ontmoeten. Dat is ook afgezegd, maar ik val zeker niet uit dat het vanavond, later of uh, morgen toch nog gaat gebeuren. Want ik kan me nauwelijks voorstellen dat bij zo'n belangrijke gebeurtenis, over zo'n belangrijk onderwerp, dat ze elkaar toch niet eventjes, al is het maar tien minuten of een kwartier, ja, recht in de ogen en het onderwerp uh, kort bespreken. Misschien dat David Cameron daarbij kan helpen. Die is er ook. Die, die, daar, die heeft natuurlijk niet de steun gekregen van zijn Britse lagerhuis voor een militaire actie. Wat, wat is hij van plan? Kan hij iets uitrichten daar? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. De Amerikanen die, die laten hem ook een beetje links liggen. Uh, Obama heeft, uh, ontmoetingen gehaald, heeft een ontmoeting gehad vandaag met de Japanse premier. Die heeft later ontmoetingen met de president van Frankrijk... en met de president van, van China. En Cameron zat helemaal niet op het, uh, op het programma. Hm. Dus ja, die, die, die zit er een beetje, uh, een beetje voor, uh, voor gek bij eigenlijk. <laughs> voor, voor, voor, voor gek? Dat zal hij niet prettig vinden, denk ik. Uh, nee, uh, ik denk dat de, de, de houding waar... Uh, die uit de, de, de opstelling van de Amerikanen nu spreekt, dat hij dat ook niet erg prettig vindt. Nee. Dus ik denk dat hij zich echt een beetje getasseerd voelt. Gaan ze überhaupt nog wel aan de economische ontwikkelingen en de gesprekken toekomen die eigenlijk op de agenda van deze G20-top zouden moeten staan? Of gaat het eigenlijk alleen maar over Syrië? Nee, nee, het gaat zeker ook over economie. Er zijn werkbijeenkomsten waar al die leiders bij elkaar aan tafel zitten. En dan gaat het over onderwerpen van hoe pakken we nou die wereldwijde economische crisis aan? Wat kunnen we doen aan werkloosheidsbestrijding... aan de financiële markten? Dat we doen dat grote multinationale bedrijven er vaak in slagen om nergens belasting te betalen. Ja. Dat staat zeker op het programma. Um, maar er zijn andere momenten en dat gebeurt vooral, begrijp ik, tijdens het eten, tijdens de diners en de lunches, dat Syrië uh, ter sprake komt. En natuurlijk in allerlei bilaterale gesprekken tussen de verschillende leiders. Heel goed. Morgen dag 2 dus. David Jan Godvrouw vanuit Sint-Petersburg. Hartelijk dank. BNN Today. Ja, het is bijna tien uur en dan geef ik, geef ik het laatste woord aan bekend Nederland. Te beginnen met schrijver Philip Huff. Ah, hier Erik. Even. De bus naar Bloemendaal aan zee was vol. Erg vol. De opluchting was dus groot toen we eindelijk naar buiten mochten. Ik zweet hem met schompes, zei een meisje. Ja, net yogales, zei een ander. En dat was het. Op het strand ook. Net een yogales. Met glimmende, bruine, veel atletische lichamen dan je eigen. Kortom, ik ben blij dat het weer winter wordt. <laughs> yogales. En tot slot uh, cabaretier Carolien Borgers. Hey Erik, ik zat vanmorgen op de botentrol. Ik moest daar vanavond optreden. En om de tijd te doden, bleef ik even staan bij een winkeltje met sleutelhangers. Uh, sleutelhangers met een naam erop. En ik zag Jeremy en Zon en Anne Roosnia. Maar mijn naam stond er niet bij. Vond ik zo zielig voor mezelf. Toen heb ik gekocht met de naam die ik had gehad als ik een jongetje was geweest. Milton. Tot volgende week. Milton? Nou goed, dat weten we dan ook weer. Caroline, dankjewel. Um, voor zover dus. Uh, zometeen. Um, Jongens jonge stompors met langs de lijn, natuurlijk. Morgenavond geen uitzending, want dan doet het Nederlands wel. hopelijk wat het moet. Wat mij betreft, graag tot snel. Morgen in. Vrijdagmiddag live! Lisbeth Spies, oud-CDA-minister, die gemeente gaat adviseren over het uitvoeren van jeugdzorg en ABBZ. Schrijfster Lydia Rood is gastrecensent. De rubrieken van Justus van Ool, Bert Brussen en Frits Barend. Als de keeper de uitblinker is, betekent dat de andere partij... fantastisch moet hebben gevoetbald. Veel satire. Doe vissen, boksen, schaligas, vrij. En live muziek van Splendid. Kom so yeah. Kom langs in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten.